Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Nederlanders in Oekraïne die daar weg moeten, moeten dat zelf regelen. KLM is vandaag per direct gestopt met alle vluchten op Oekraïne. En er zal ook niet meer door het Oekraïnse luchtruim worden gevlogen. Met ingang van vandaag roept het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlanders op te vertrekken uit Oekraïne. Het ministerie noemt de situatie aan de grens tussen Oekraïne en Rusland erg zorgwekkend. Ook andere landen roepen hun burgers op zo snel mogelijk te vertrekken. Rusland heeft meer dan 100.000 militairen verzameld aan de grens met Oekraïne. En het houdt in buurland Belarus een oefening met duizenden Russische militairen. Men vreest een Russische invasie, maar Rusland noemt zulke berichten nepnieuws. Zangeres Doe zegt dat John de Mol wist van het seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. In een interview met NRC zegt ze dat de mol het wangedrag met eigen ogen heeft gezien, maar dat hij het niet zag als een probleem. Ze vertelt verder dat ze zelf ook slachtoffer was van grensoverschrijdend gedrag van bandleider Jeroen Rietbergen. Ze heeft hem erop aangesproken en toen stopte het, zegt ze. En in Utrecht hebben honderden mensen gedemonstreerd... tegen de loskoppeling van de AOW van het minimumloon. In de plannen van het kabinet stijgt het minimumloon met 7,5 procent. De AOW stijgt dus niet mee. AOW-gerechtigden beklagen zich er al jaren over dat de uitkering te laag is. Dat geldt met name voor mensen die geen of een klein aanvullend pensioen hebben. Die kleine pensioenen zijn afgelopen jaren ook al niet of nauwelijks gestegen. Door inflatie gaan mensen er feitelijk op achteruit. Oudere organisaties willen van minister voor armoedebeleid Schouten... weten wat het kabinet gaat doen om de koopkracht van AOW'ers te verbeteren. Het weer vannacht, opklaringen, landinwaarts nog een graadje vorst. Morgen, vooral in het zuiden en oosten, opnieuw vrij zonnig. Daar wordt het 10 graden. Verder bewolkt, daar wordt het 7 graden. Tot de avond blijft het droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB.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 het beste van dance en R&B in the mix. De mix. The FM's Nightwalk. Presentatie radio Mario Zandvoort. Met onder andere de party update. Nightwalk 10. Show facts en u Fuck the neighbors. Pump up your stereo. N.W. Nightwalk. The on-air dance show. Dance for FM.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 We'll ja, een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk... hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere zaterdagavond tot middag zijn wij bij... met het eerstje beste van Dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws, Party update. Ja, we hebben een party update. Hij is niet officieel, maar we hebben hem. Want de clubs zijn open vanavond. Ja, je zal denken van wat? Dat waren geruchten. Nou, die geruchten die worden waarheid. Alhoewel, ze krijgen wel allemaal een, een boete van 4600 euro. Maar ja, ik denk... Als je club vol is, dan uh, heb je dat lachend verdiend. En uh, iedereen is weer blij natuurlijk. Natuurlijk uh, straks uh, een beetje show nieuws, de party update. DJ Mauso, straks in het tweede uurtje en in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië, met DJ K. En als opening trouwens, horen Mirko en Mix. met Forevermore. Een oude, gouden klassieker in een nieuw jachtje gestoken. Ik vind hem leuk, hij is rustig. Een mooi begin van de avond, zaterdagavond een nightwalk, misschien dat je denkt van ik wil stappen, ik wil feesten. Nou vanaf 12 uur mag je van mij gewoon lekker de club in, want dan gaan ze volgens mij open, rond de klok van 12 uur, middernacht dus en dan is het programma voorbij we hebben ze al Muziek onderweg zomaar geen Christian D, Chirac, Brisa en Assefard met Amsterdam, want daar wil je nu zijn vanavond. Maar eerst hier eh, onderweg Crisscross Amsterdam met iets wat je niet mag doen, want dan krijg je een flinke boete. 130 op de vluchtstrook. Nu hoor je naar deze van Sean Finn. met Disco Revenge, ook een oude gauw Klassieker, dat in de 2021 remix.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 ik down, down, down ben bezig te zitten, Sam. Voor dat ik gang, gang, Ik voel dat je niet wegloopt. En met de me nacht verdwijnt 130 op een veel sloop. Om bij jou te zijn. Ik ben niet gelijk. En ik weet nog dat je mij zei Ik wil dat je me vastpakt We beten nee, meer kast dan Straks doe ik jou weer pijn Je maakt me maar niet maar niets, ook een keer weer irritaties Weinig communicatie, ja, blik aan je reputatie Nee, we worden pas één als je verder bent Wee, of we doen dat niet samen, maar anders die verrader Ik kan niks lief, ik ben verdiend door je liep, je lief Ik vond dat je niet wegloopt. En met de nacht vertraren. 130 op de veel stroom. Om naar jou te zijn. Up your stereo. N.W. Nightwalk, the on-air dance show. DJ Danceport FM. Jacques <laughs> Chira.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 Het is de dag dat ik je zag in Amsterdam. Lief voorbij een dag meteen: van zij is bang. Met jou maakt het mij niet uit. waar ik mag Santo Domingo vibsa. Ik laat je niet meer gaan. Ik blijf met je nu voor lijf. Dus baby zeg en roep mijn naam. En ik kom bij je rondvijd. Maar als je mij van. Dat was Chirac D en, uh, nee, Christian D en Chirac en Brisa en Assefar met Amsterdam. En daarvoor muziek van uh, Crisscross Amsterdam, hè, met uh, 130 op de vluchtstrook. Ik zou het niet doen, want die bekeuringen liggen behoorlijk hoog. En dit jaar zijn de bekeuringen weer aardig omhoog gegaan. Maar ik geloof op dit moment wordt er niet bekeurd, want uh, ja, voor kleine vergrijpjes laten ze gewoon lopen, want de politie wil een betere CAO, hè. En uh, goed nieuws voor de nachtclubs... Die hebben hun een protestactie, uh, die gaan ze doorzetten. We hebben afgelopen maandagmiddag met minister van de Economische Zaken... Mickey, Adriaanse hadden ze een gesprek. En uh, de woordvoerder van Adriazen laat uh, laat weten dat de minister voor hun verhaal heeft... Die heeft hij aangehoord en deze informatie meeneemt naar de gesprekken die het kabinet gaat uh, voeren in aanloop van uh, 15 februari. Hè, de dag na Valentijnsdag en het volgende weegmoment van, uh, van de coronamaatregel. Het was een goed gesprek, zo vertelt de woordvoerder. De sector heeft hier verteld waar hij tegenaan loopt en is er gesproken over zaken als uh, ventilatie, capaciteit, deurbeleid. Uh, de deurbeleid is nog een beetje lastig, want de overheid wil eigenlijk uh, dat er aan de deur getest wordt. Ja, gaat hem niet voor, hè, want uh, tegen die tijd dat jij binnen. Als je bent in de club, dan uh, hoor je het laatste plaatje binnenvallen. Hè? Dan is het waarschijnlijk voorbij. Hè. Maar we gaan het allemaal meemaken. In ieder geval, de clubs gaan allemaal open vanavond. Of de meeste dan. In heel veel Amsterdam. Rotterdam zou ook meedoen. En alle andere grote steden. Maar Amsterdam heeft sowieso gezegd... Fuck the shit. We gaan gewoon open. En uh, ja, de burgemeester heeft aangekondigd... Uh, als je open gaat, krijg je een boete van 4600 euro. Nou, ik weet niet of je weet wat er omgaat in een nachtclub. In een grote nachtclub. Zoals een escape. Nou, <lacht> daar veeg je je mee af. Hè? Ik bedoel, uh, de kosten van de afgelopen twee jaar dat je dicht... Het was, was veel malen hoger. Dus uh, ja, hè wordt in ieder geval vanavond een gezellig avondje. Gezellig denk ik zo waar. En uh, dinsdag gaan we horen hoeveel er nog meer open gaat. Dus laat uh, laatste verwachtingen zijn uh, dat het allemaal weer een beetje losgegooid uh, wordt. Vrijgegeven wordt, want ja, alle andere landen, onze buurlanden, die lachen ons helemaal uh, uit. Want wij zijn echt... Uh, Zelletje circles hè. We lopen gewoon achter op corona. in ieder geval, leuke dingen op de radio. Dat is de muziek. Blake J. met Get Down and Dirty. I wonder what I mean when I say, that's funky. It's just this thing that makes you want to move your body. Like, and you don't have control over it. Gotta be a certain beat. Gotta be a certain baseline. I just really wanted to talk about... Funk music It is kind of a personal thing. It is just a feeling that music can give you. It is justice to real funk music. I walk.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 voor uh, Corrado uh, Aluni met Music, Don't Stop. Nee, de muziek gaat gewoon door, wat jij ja, laten we eerlijk zijn hè. Geen leven zonder muziek. Muziek heb je gewoon nodig om te kunnen leven. En dat betekent ook natuurlijk leuke feestjes in de clubs vanavond. En het begint trouwens om 11 uur. Ik hoorde eerst om 12 uur, maar uh, <laughs> de escape is fanatiek. Raimundo is fanatiek. Dus om 11 uur vanavond ben je welkom in uh, Escape in Amsterdam? Van 11 tot 5 Brainwash. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. En uh, vanavond, onder andere, heeft hij meegenomen Ryan Bonaire. En natuurlijk Sexy Mr. S and Sex is ook aanwezig. En MC is uh, Janto. Vanavond, dus in de Escape, het wekelijkse Brainwash. En we mogen het denk ik weer zeggen, wekelijks. Want uh, als alles mee zit, uh, vanaf uh, vannacht blijft het doorgaan. En uh, ja, het ligt er nog even aan wat de, de overheid zegt, of in ieder geval die badmuts, hè, dat gaan we dinsdag allemaal horen. Rut is er niet bij, maar die badmuts uh, die gaat vast vertellen van, uh, ja hoor, uh, clubs mogen weer open. Anderhalve meter laten we vallen. Die mondkapjes die mogen we nog even houden. En dat zijn de geruchten. Hè. En uh, ja, vanaf 11 maart uh, de festivals weer uh, open. In ieder geval, als het aan de festivalbranche ligt, is het gewoon klaar? We gaan gewoon open vanaf 11 maart en we gaan weer gewoon even een meentjes houden. Zie je, we hebben zijn antwoord. Nog meer feestjes? Ja, natuurlijk, want Amsterdam is open. En vanaf uh, pak een beet, rond middernacht gaat die open. De Melkweg. Vanavond encore met stand-up. is natuurlijk hip-hop en RB. En voor meer informatie, check de website uh, encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. Met onder andere J-Win, Abstract, Lee Mills, Waxbrand, SAP, Prime, Matthäus en hostet bij uh, the de Boy. Dat Vanavond dus in de Melkweg, encore stand up en uh, ook club R is vanavond van de partij met de uh, Up All Night, oftewel de nacht staat op. Dat is natuurlijk die, demo, die uh, protestactie tegen de overheid. En uh, op R zijn ze bij R zijn ze op tijd. Je bent uh, vanaf half tien B welkom. Het duurt tot zes uur in de ochtend, jawel. En voor meer informatie check de website air.nl Met onder andere Mula B, live Boekersam, Avro Bros, Sam Blans, Michael Mendoza en nog veel meer, check gewoon de website air.nl. En natuurlijk, er zijn nog veel meer leuke feestjes in Amsterdam, hè? Ik bedoel, als je, je moet even kijken naar de djguide.nl. Daar hebben we onder andere in Fluor hebben... Uh, dat is uh, Amersfoort, nee, dat is te ver weg. Agneton in Amsterdam, de nacht staat op, warming up. Is al om vier uur vanmiddag begonnen in bitterzoet. De nacht staat op, begint om 9 uur. Of uh, is ze om 9 uur begonnen, want wij zijn natuurlijk ook om 9 uur begonnen. In Brad hebben we Brad and Friends The Night Rises vanaf 10 uur. Het Chicago Social Club begint om 9 uur. De nacht staat op in de Chin Chin Club, begint ook om half 10. Nou, gewoon uh, de markantiner trouwens. Die staat op om uh, 9 uur vanavond. Gelijk met ons zijn ze begonnen, dus eh, genoeg. Gewoon lekker om 12 uur hè, naar Amsterdam gaan. Of iets eerder, half 12, dan ben je op tijd. En dan hou je de radio op, uh, op, uh, op dit station. Dat kan allemaal via, ik heb het uitgetest, hè. Kan tot Amsterdam als je via uh, DAP radio luistert in je auto. Als je dat hebt, natuurlijk. Zie je, we hebben antwoord de Nightwalk muziek. Daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Glenn Hurstberay en uh, Carmina Diamond don't matter. Don't matter in way.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 Dat was muziek van uh, de Richard Earnshaw Revision van Hire. En daarvoor horen we Hatiras met Love So True. En zo werd het even tijd voor uh, de Nightwalk 10. Welke platen zijn erg populair op de streams? Vanavond in de clubs... En natuurlijk buiten Nederland op de feestjes. Uh, deze week op 1, Evan a met Tell Me Something Good. En op 9, Sean Finn in de Kazim Remix van Disco Revenge 2021. Heb je straks gehoord, hè? Op 8, Mark Knight en Mason met Giving Up. Op 7, Jake met Welcome to the People. Staat er al heel lang in. Op 6, Christine Velvet met The Undertaker. Op 5, Huxley met Waiting. Op 4, Horry Dion en Mike Doan met Work, fusing Dave Gillis. Eh, op drie Astro Tracks en Martin Eikin met Feel the Vibe is samen met de Shola Phillips. Op twee deze week Lo Steppa. Hij is weer terug hoor, met Your Dreams. Deze week nog steeds op één. Ik verwachtte dat Lo Steppa binnenkort voorbij gaat, maar he, het ligt er allemaal aan. Deze week nog steeds op één. Paul Reed met Café Del Mar. De Paul's White Island Rework. Nog steeds op één. Het wordt tijd dat hij eraf gaat en dat hij naar twee zakt. Maar we moeten nog even wachten. Ik heb andere muziek voor je, want uh, Paul Reed, uh, die kennen we al. Wat dacht je van de uh, Earth and Days Extended Remix van Hold On, Tighter to Love? You We never give you what you need. Oh, with all your fuck, fuck, fuck the neighbors. Pump up your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show. Dance for FM. Mario Zandvoort. Mario Mario Zandvoort. Liquid Store, ja. Ook Joe Cory houdt het met de top 40 muziek. Uh, houdt hij zich niet alleen bezig, ook met een beetje, ja, uh, hoe, hoe noemen we dat? Hè? Garage. Ja, garage hadden we vroeger. En je hebt UK Garage en dit is weer de gewone Garage. Komt hij een beetje helemaal terug? En Joe Cory dacht, ik gooi er ook een plaatje in de Liquid Store. En tot zover ook dit uur van de Nightblock, niet getreurd. We hebben nog uh, even te gaan. Zo meteen het nieuws en weer, na de muziek natuurlijk. En dan is het tijd voor DJ Bouzo met zijn global house vibes. En straks in het derde uurtje, maar even 11 uur. Ik ben helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cavascelli. Zometeen nog Kiss. En Laura Davy met Save My Life. Maar eerst die Mike Miltray met All I Got. Ik zeg tot zometeen na de break. Saturday night, ZFM.